Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Diel Kuteertsra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een flinke bak steungeld bij. Het kabinet trekt bijna 4 miljard euro extra uit... voor bedrijven die het zwaar hebben door de coronacrisis. Dat moet voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, vertelt verslaggever Rob We zitten in een lastige fase. Er is extra nodig om er doorheen te komen om bedrijven overeind te houden en uh, mensen aan het werk te houden, zeggen de ministers. Geld is onder meer bedoeld voor kroegen en restaurants die nu veel omzet mislopen. Het kabinet bekijkt of er een nationaal coördinator moet komen tegen racisme... Die zouden zich moeten bezighouden met allerlei vormen van discriminatie in ons land. Van moslimhaat en antisemitisme tot geweld tegen LHBTI'ers. We hebben al zo'n nationaal coördinator tegen terrorisme. Langs de A12 in Gelderland was gisteren een grote vuurwerkcontrole. Busjes en auto's werden allemaal gecheckt op illegale knallers. De inspecteurs zijn sowieso van plan om vaker in de buurt van de Duitse grens te controleren. De planning is dat we het eind van het jaar meer controles doen. We doen dat in grotere getalen langs de hele Oostgrens. Om toch vooral te voorkomen dat mensen ook via allerlei omwegen vuurwerk in Nederland gaan brengen. Waar we nu gewoon even niet op zitten te wachten. Er werd gisteren geen illegaal vuurwerk gevonden. Wel werd een Duitser opgepakt die wordt verdacht van drugsmokkel. Drie studenten uit Delft zijn in de prijzen gevallen bij een Europese competitie voor ruimtevaarttechnologie. Toen ze eerder dit jaar in quarantaine zaten en zich een beetje verveelden, bedachten ze een systeem om koraalrif te redden. Met dat systeem kan vanuit de ruimte worden voorspeld hoe het met het koraal gaat. Als het niet de goede kant op gaat, kunnen duikers en toeristen worden tegengehouden. De studenten krijgen nu 10.000 euro om het systeem verder te testen. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk super fijn. Uh, we willen een marketonderzoek doen en het team uitbreiden. En hopen dat we het systeem in de praktijk kunnen gaan testen. We zijn in gesprek om dat te gaan doen in de Noordzee, de Karabieren en Indonesië. Best knap dat de studenten eerste werden, want er waren meer dan 200 concurrenten. Het weer, de mist trekt weg. Soms is het zicht op de weg nog steeds niet geweldig. Let goed op, de rest van de dag blijft het grijs en dan wordt het een graad 3. drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep. De weg is dicht tussen Haarlem en de aansluiting met de A9. En tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Belma Arena rijden voorlopig minder treinen door een wisselstoring. En tot zover de verkeersinformatie.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 Uit de tijd, geloof ik, dat wij al een geruime tijd al bezig waren... met alternatieve FM. Redelijk toegankelijke muziek. Ik heb er nog wel eens iets gehoord bij de vrienden van Radio 2... En dat uh, was in het programma De Staat van Stassen, geloof ik, destijds. Dat ze daarin verstopt samen met Alaska. Uh, en ik hoorde de sidekick bij Stefan Stassen nog zeggen... het is het best bewaarde geheim uit Utrecht. Nou, zo geheim uh, was dat eigenlijk voor mij niet, uh, Joe Marches. Maar goed, uh, we hebben, ik, uh, er is nog iemand uh, die loopt hier rond. Ja. ja. Uh, het is een uh, zeer oude bekende bij, uh, bij deze uh, omroep. Uh, jij Rob, goedemorgen. Hey ja, ja goedemorgen. Uh, nee. Rob Benoni is de naam. Um, nee. Jij bent uh, een van de de, de, de, de oudgedienden uh, destijds in 1990 <laughs> toen. Uh, toen je begonnen bent met, uh, met, met ZFM, zat jij daar ook bij? Klopt. Ja, niet als oprichter. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee, dat kan dat, dat nee. weer niet. Ik, nee. ik gooi even mijn microfoon een stukje lager en dan kan ik gewoon <laughs> even een beetje onder, onder de box uh, doorkijken. Uh, maar goed, uh, wat ik uh, begrepen heb... je komt weer terug. Ja, dat was het plan, inderdaad. Ik ja. had, uh, dus je zit nu half mee te kijken hoe het niet moet. Uh, uh, nou, <laughs> ik leer... Ik leer... Ik, ik heb ik ja, ja, we ja, leren. Ja, nee, ja. Nee, inderdaad. Ik ben weer een soort van terug. Ik ben uh, 30 jaar geleden hier... Uh, toen zaten jullie nog in de watertoren ja. beneden. Ja. Daar hebben we toen uh, radioprogramma's gemaakt. Nadat ik eigenlijk een briefje las op het bord van de universiteit in Amsterdam, waar ze op zoek naar prestatoren. Hmm. Het werd me aangemeld en toen had ik een programma aan de tijd Golden Delicious. En dat was eigenlijk allemaal jaren zeven. Vraag, zeg ik mij dacht dat. Dacht. Vraag, en... zeg mij dat wat, ja. Dat ja. zou goed kunnen. Ja, op ja. zaterdag was dat nog voordat René DJ Ski, toen de tijd. Ja. Uh, toen hadden we eigenlijk als een van de eerste in Nederland hadden we house, op, house op de radio. Ja. En die zat na mij. Ja. En op dinsdagavond had ik het programma. Ja, die DJ Ski waar jij het nou net over hebt. Ja. Uh, dit, is, uh, dit is een bekende van Edwin De Wit, Edwin Keur. Ja, oh ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dus die, die ken ik dan weer uh, ja. vrij goed. Die, ja. doet, uh, die doet nog uh, wel eens uh, hand- en spanddiensten voor, voor deze omroep. Uh, maar ja. die heeft er ook een lange tijd uh, bij gezeten. En uh, die, nou, ja, die heeft ook dat producers op uh, pad opgegaan. En daar ja. kent hij die, die dus DJ Ski ja, van. Ja, die ja. Man, hij heeft het ongelooflijk goed gedaan. Ja. Hij heeft uh, echt een paar wereldhits uh, gescoord met zijn plaatjes. Ja. Dus ik zal er ook een paar van draaien natuurlijk. Ja. Ook uh, back to memory lane zeg maar. Ja. Dus uh, de volgende keer. Ik weet niet precies wanneer ik ga beginnen met programma's maken. Maar dan, uh, dan komt Ski uh, absoluut even naar voren. Dat lijkt mij ook, ook natuurlijk. Ook oudgediende Ja, ja. oudgediende oh. um, Want ook even over jouzelf. dan ga ik ja. op een gegeven moment een beetje zitten kijken. Van, uh, nou De man uh, gaat uh, met mij uh, meekijken. Uh, van, van, uh, van ja, hoe zitten de knoppen hier in elkaar? Dat, dat, dat is een beetje het idee. Maar uh, jij hebt natuurlijk ook een uh, horeca verleden in ja. Amsterdam. Zeker. Ik ben eigenlijk nadat ik... Uh, nou, ik heb uh, politieke logie gedaan op de universiteit, maar dan ben ik uh, de echte gesheesde student, zeg maar. <laughs> ja. 100% gesheesde student. Ja. Uh, en toen werkte ik bij café Thijssen, dat was in de Jordaan, op de, op de Lindengracht, daar heb ik vijf jaar gewerkt. Hm. Toen ben ik op een wereldreis gegaan en toen kreeg ik eigenlijk al, op, uh, toen ik op wereldreis was, het uh, berichtje van een vriend van mij van God, er komt een café vrij op de Noordermarkt, heb je zin om mee te doen. Hm. Um, nou, daar heb ik echt niet zo heel lang over na hoeven denken. Dus daar ben ik eigenlijk meteen ingestapt. Dat is nu bijna uh, 25 jaar geleden dat ik daar ingestapt ben. Huh? 95 dus. 95 ja. inderdaad. Um, dat heeft een paar jaar geduurd voordat het een beetje op gang kwam. En daarna ging het ook opeens heel razendsnel. Het café heet Finch trouwens, op Noordermarkt. Huh? Uh, dus. uh -huh. uh, daarnaast, dat, hè, dat was mijn eerste. Daarnaast heb ik ook nog een café gehad in de Negenstraatjes in Amsterdam, Utrechtse straat. Daar heb ik nog gezeten uh, aan het ei heb ik nog gezeten uh, in de Spaardamerbuurt. Ik heb de Jaap Edebaan nog een tijdje gerund. Dus dat was mijn horecacarrière. En in 1998, nou, of eigenlijk iets eerder denk ik, 97, 96, 97, begon het bij mij een beetje te spelen. Van, Misschien moet je niet oud worden in de horeca. Ik vond het toch, eh, dat risico werd mij een beetje te groot. Mm. En toen heb ik daar een tijdje over nagedacht. En toen dacht ik, weet je wat, het is, uh, het is mooi geweest in de horeca. En ik, ga, ik stap eruit. En toen heb ik, uh, heb ik langzamerhand heb ik eigenlijk alles uh, een beetje van de hand gedaan. En als laatste mijn eerste café dus Finch uh, heb ik in 1998 uh, gesloten. 1998? Ja, ja uh, nee sorry, twee ja, nee, nee, nee, dat was het ja. 2018. Sorry, 2018, ja, ja, ja, ja. Ah, ik ja, denk dan is het, ja, het wel is heel kort geweest. Ja. Ja, dat komt door het begin van CFM, uh, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, want uh, dat Finch, ja. dat stond uh, toch wel redelijk uh, bekend in. Uh, ja, uh, Mick Jagger ja. is uh, bij jou ja, ja, geweest, Kijk, Moss is geweest. Ja, zeker, Naar nou, Mick Jagger werd het nog toen zat ik met mijn zat ik bij mijn rug zeg maar naar de bar. Uh. En toen zei iemand van, ja, niet omkijken, niet omkijken. Natuurlijk kijk je wel om. <grijd grijd> en toen stond ja. hij uh, inderdaad aan de bar. Was, was op een, op een vrijdag, uh, vrijdagmiddag, werd ik nog, rond een uur of vier. Kwam ja. hij binnen, heeft hij één uh, pilsje gedronken. Uh, stond de Mercedes buiten te wachten, want ze hebben kantoren hè, in Amsterdam. Uh. ze doen uh. volgens mij al hun financiële transacties. Brievenbusfirma. Ja, dus ja, dus zoiets. En dat staat bij ons op de hoek. Dus toen kwam hij even kijken, heeft hij één pilsje gedronken. En toen is hij weer vertrokken. Ja. ja uh, en inderdaad, Kate Moss is ook een keer geweest. En toen lagen daar ik, nou, ik denk ik, wel twintig paparazzi voor de deur. Uh, want zij was in Amsterdam en dat was natuurlijk al vrij bijzonder. Dus daar heb ik echt heel veel foto's van dat zij de Vinci had lopen. Ja. Ja, mooi, uh, ja, mooie dame. Ja. <laughs> ja. En dat zit dan bij jou ja. gewoon even in het ja. café? Ja, uiteindelijk wel. Maar ook heel veel, hè, ook, voor alle ook juist ook heel veel mensen uit Haarlem en ontspreken. Ja, uh, want dat... Het was wel, uh... Uh, er, kwamen, er kwamen van allerlei eigenlijk was bij het jou wel... in, uh, in ja. de zaken. Ja, je moet het ook zo zien. Het lag aan de Noordermarkt. Dus dan huh. heb je ook op maandag en op zaterdag heb je gewoon de, de, de, de, de Lapjesmarkt op maandag. Huh. En op zaterdag heb je de Boerenmarkt. Dus er was heel veel aanloop. Niet alleen vanuit de maar ook juist vanuit de, vanuit de rest van Amsterdam. Want het zijn hele populaire markten. Huh. Um, dus dan heb je eigenlijk een soort heel breed scala. Je, je bedient de markt. Met mm -hmm. al zijn bezoekers, maar je hebt ook de vrijdagavond. Bij. Ja, want ik las ook uh, dat jij dan op een gegeven moment... Uh, voor, juist voor die mensen die op die markt bezig waren... dat je gewoon s ochtends vroeg... Ja, 6 uur s ochtends. Hebben wij ja. je bed ja. uit en uh, dan voor die eerste marktkooplui ja. een, uh, een bakje koffie, strafbakken uh, ja. straffe bak neerzetten bij ja. wijze van spreken. Ik moet wel eerlijk halve uh, vertellen dat het wel uh, dat het mij gevraagd is of ik om sessie... Ik weet nog precies het moment dat ze vroegen van... God, wil je niet om sessie open? Dat was in de tijd dat het niet zo goed ging huh? met de Finch, dus Dan Elke uur is dan meegenomen. Ik heb achteraf wel de spijt gehad dat ik dit heb toegezegd. Mm -hmm. Want 16 ochtends op maandag is vroeg, kan ik je vertellen. Dus zeker <laughs> ja, dat je geloof je ook, ik wel, ja. Zeker als je ook af en toe nog sluit op zondag, zeg maar. Tot, ja. En dat je op twee thuis bent. Nou, oké, okay, dat is wel uh, ja, de, de band die je dan creëert met, uh, met de marktmensen. Ja, uh, ja en ik, die hebben mij door dunne uh, gesteund. Ja, en op die manier uh, steun je ze natuurlijk terug. Ja. Dus, en het was oergezellig, hoor. Ik heb ja. gezegd, het was op uh, maandagochtend om 16, als iedereen een beetje vrolijk was... Kon je echt, uh, het was een goed begin van de dag. Ze hebben maar. een goed begin van de week. Ja, dus ja, dan had je wel genoeg energie om de rest van de week door, uh, door ja, te gaan. Ik had altijd om negen uur werd ik afgelost. Over het algemeen is dus ja, die drie uur staan ook nog wat te overzien. Ja. Um, dus om negen uur kwamen de rest van de medewerkers en dan kon ik alweer naar huis ja. spreken. Dan ja. kon ik de uh, dag weer afbouwen. Dus. Die medewerkers die, ja. uh, die, hebben, die hebben ook uh, wel het nodige uh, meegemaakt. Hè? En, ja. en zijn eigenlijk, uh, daar, daar hebben ze ook het liefde van vak een beetje meegekregen, geloof ik inderdaad. Was, las ik ook in datzelfde artikel las ik dat terug. Nou, de sluiting van uh, Vinch. Van, van da da ja, da da uh, ja, daar hebben we het over. Daar, daar we hebben we het over, over uh, dat artikel. Nou, wat eigenlijk sowieso mooi is: je hebt elke keer een soort generatie. Uh -hmm. weet je wel, die, die, die, ja, die trekken elkaar dan aan en die beginnen samen te werken, et cetera. En dat, zijn, dat blijven dan vriendengroepen voor het leven. Dat is prachtig om te zien. Uh -huh. Ik heb nu zo'n uh, dames generatie, om het maar even zo te zeggen, die, ja, die worden nu allemaal zwanger. En die krijgen nu allemaal kinderen. En die hokken allemaal bij elkaar, maar die hebben elkaar daar ontmoet. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Maar er zijn inderdaad ook mensen die gewoon doorgegaan zijn. Of in de evenementenbranche. Of zelf uh, cafés of horeca's zijn begonnen. Uh, uh, of daar nog steeds blijven werken. Dus er is wel iets moois ontstaan. Ja, ja uh, evenementenbranche. Dat, uh, dat kwam ook in uh, waar ik het even over heb. Het is het, uh, een artikel uh, uit het uh, Parool van 2018. Ja. Bij de sluiting van Finch. Want daar heb ik het over. Want uh, daar heb ik het uh, stuk uh, gelezen. Uh, zag ik ook dat... Uh, je zegt ook evenementenbranche. Ik denk dat een aantal mensen die bij jou gewerkt hebben... misschien daar ook dat daar ook die kiem is gelegd... om van, joh, dit lijkt me best wel leuk... Zeker. om dan iets uh, te Zeker. gaan doen in die evenementenbranche. Want Zeker, ja. dat, dat haal ik wel een beetje uit dat artikel uh, destijds. Zeker, nou, je moet het ook een beetje zo zien... is dat het eigenlijk, uh, Vins is ook groot geworden... omdat de Roxy uh, was toen een tijd nog. Dus mm. de, ik, ik, de medewerkers die toen bij de Roxy werkten... die kwamen heel graag, ja, die vonden het gewoon een leuk café. Het was, de, het, was, het was niet echt een café, het was een beetje een bijeengeraapt zootje in het begin. Ja, ja. Maar wel met... Uh, met allemaal oude, oude retro stoeltjes. En nou, heel makkelijk. Ja. Heel simpel, Zoiets, heel het, het, het lijkt wel een beetje op wat... Uh, hoe heet die? Uh, Steve Molenaar met woedstok uh, ja, zo'n ja, beetje gedaan ja, heeft. Gewoon precies. grasduinen langs, uh, langs de straatkant. Ja. Van jongens, uh, oude meuk. En zo is woedstok ja. uh, gewoon uh, ja. ontstaan ja. in uh, de jaren negentig. Dus, uh, heel vergelijkbaar. Echt. Uh, ja. En dat zou je het een beetje zien. Want je hebt de Republiek die dan helemaal mooi gestyled is. Ja. En je hebt die dan gewoon inderdaad heel late back is met de oude banken. Maar het werken ja. alle twee heel goed. Ja. En ik had inderdaad daarvoor gekozen. Ook mede door de markt natuurlijk voor de deur. Want ja, nogmaals die lapjesmarkt was voor de deur. Dus ik kon toen lampen die nu op Katawiki, weet je, die veilingsite ja. Voor, nou spreken, honderden euro's nu weggaan. Ja, die waren toen uh, vijf euro. Maar ja, ja, ze zijn nog steeds, weet je, qua, ja. uh, qua aangezicht en qua design en qua uh, uitstraling. Hebben ze uh, uh, precies datgene wat je aan de muur wil hebben. Het is gewoon... Het zijn gewoon rare bijzondere dingetjes. Ja. Dus zo is het ook ontstaan. Ja. Het uh, mis je het uh, de horeca nee. of? Uh, nee? nee, daar ben ik heel. Uh, nee, nee. Ik heb het <kwijm> echt wel, wel ja. overdag. Af en toe denk ik, ik zou best wel weer terug willen. Uh, maar dan naar een overdagfunctie. Nooit ja. meer een An functie. Een beetje een café-functie, dat moet iemand anders. Ja, een, een dagzaak. Ja, die hier dus ja. antwoord hebben we een aantal van die dagzaak. Ah, ja, nu uh, hangt uh, vanwege de, het de, verhaal van. corona. <coughs> ja, wij zeggen dan op de dinsdagmorgen die buikgriepbeer die er op dit moment heerst. Uh, ja. uh, kan dat even niet, omdat uh, ja, uh, de boel gesloten is. Ja. Uh, als ja. je dat toch nog als oud horecamens mens uh, volgt, hè, dat, ja. dat, dat, dit is hele verhaal. Verwacht jij dat daar nog uh, dat dat toch op een, een of andere manier... Ja, dat, uh, dat ze dan toch wel weer opengaan op, uh, op een bepaald moment? Nou ja, gisteren heb je natuurlijk dat gelekte memo. Ja. Dat is natuurlijk een beetje, uh, een beetje dubbel. Ja. Uh, aan de andere kant inderdaad, de sluiting van de horeca... Ja. Uh, houdt niet in uh, dat de, dat de besmettingen naar beneden zijn gaan. Sterker nee, nog ze nee, nee. stijgen. Ja. Dus ja, je kan je dan afvragen, wat is het verband? Ja. Uh, daarnaast denk ik, en ik weet dat van... ik heb natuurlijk nog steeds heel veel collega's in, in de Ja. Die zijn zo goed met hun vak bezig. Ja. Ook zo, die houden zo die protocollen scherp in de gaten. Omdat ze weten ja. he, wat het risico is. Ja. Dus wat dat betreft zou ik zeggen. He, gooi open. Niet ja. meteen weer met volle bak. En natuurlijk niet met 100 mannen of met 300 mannen verjaardag, Want dan nee. gaat het fout. Ja. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk uh, Café Amsterdam. Noem, ik noem maar even een voorbeeld in Amsterdam. Wat echt een groot uh, restaurant. Daar kunnen makkelijk honderd mensen er binnen. Die hebben dat, dat heb ik zelf gezien. Die hebben dat perfect gerecht. Dus wat dat betreft, ik verwacht dat het op een gegeven moment wel weer zou moeten kunnen. Zeker ja. nog, ik had gisteren al gehoopt op. Uh, wat er staan een aantal collega's staan het echt uh, water aan de lippen. Uh, ja, dat, ge dat geloof ik ook. Ja. Alleen ik ben dan weer zo'n rasoptimist. Ik geloof niet dat, uh, dat er een kaalslag gaat uh, plaatsvinden. Geloof ik, dat geloof ik niet. Nou, dat weet ik nog niet. Ja jij, bent daar, ja, jij ziet daar iets anders in. Uh, nou, kijk, zo, uh, er zijn echt heel veel mensen nu bezig om hun eigen pensioengeld. Uh, ja, uh, dat, is, ja dat, dat is natuurlijk dat uh, triest. Op, ja, ja, als als het uh, moet op een gegeven moment stoppen. Ja. Een zwart gat blijft een zwart gat. En als daar geen, uh, nee, uh, nee, maar uh, als we dan toch even over oorzaak-gevolg hebben met die ja. oplopende cijfers. Ja, dat weet ik. Maar dat wordt min of meer net ook uh, zag ik gisteren in het artikel wel bevestigd. Ja. Jongens, we hebben een Black Friday. Daar zag zeker. ik. Uh, Duidelijk toch? En oh, wat nou. zegt mevrouw Aura Timen van ja. het RIVM? Nou, dat zou wel eens de oorzaak kunnen ja. zijn. Ik, Ach, denk, ah, ja. Ja, ik denk. ja, ik denk nou, dat is logisch ja. nadenken, maar ja. Ja. Ik, ik kan ook ja, één in één en het is geen drie hoor. Dat nee. is nog altijd twee. Zeker, dus. zeker, zeker. Hey, daar staat vast. <laughs> ja, dus ja, de, de, de, de totale lockdown. Maar ja, ik bedoel, uh, het gaat met de veren om dat af te roepen. Ja. Maar ik denk dat dat wel uh, uh, meer effect zou hebben... dan ja. alleen maar het sluiten van de horeca. Ja. Ja. Goed, um, ik, uh, ik weet niet of, ik, of we zo nog even bij je terugkomen. Ja. Uh, ik ga eerst nog even een, een stukje muziek draaien. Doen we met uh, Kai. Kai heet hij uh, voluit en het nummer dat heet Seaside. Exactly the same thing feels like everyone Dat, uh, met uh, Seaside... Uh, zei bijna KY... ...maar dat, uh, dat wordt mij afgeleerd uh, door... ...de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland... Uh, ...waar we mee uh, samenwerken... ...want die uh, doen uh, een paar keer... Uh, nou, we doen één keer in de maand... ...doen we op donderdagavond 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... ...en de man heet gewoon Kai Kai... ...heet uh, voluit Kai Koomans... Suicide is het uh, nummer wat hij eerder heeft uh, uitgebracht. En het is alweer bijna half twaalf. Dus betekent dat we ook met uh, een voormalig nachtburgemeester van Amsterdam uh, gaan praten. Namelijk Mick Boskamp. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, ja. Maar ik ben trouwens nooit uh, nachtburgemeester geweest. Nee, officieus. Nee, nee, ook niet officieus. Ik heb meegedaan aan die verkiezingen toen. Oh. En toen heb oh. ik echt gewoon de minste stemmen gekregen. Niemand wilde hm. mij als nachtburgemeester. Nee? Nee, ik heb zelfs nog. Uh, uh, uh, ik heb toen. Uh, de nachtburgemeester van Rotterdam, Chodel hebben we ja. gebeld ja. Voor, voor tips. Ja. Maar uh, die gaf me zulke rare tips, jongen. Ja. Echt, daar had ik helemaal niks aan. Dus over, ik, uh... Uh, voordat je begint met die. Ik heb over die Jules Deelder. Heb ik nog wel een heel leuk uh, verhaal. Uh, er was, uh, hij is nu uh, twee jaar, geloof ik, twee jaar geleden overleden. Maar uh, daarvoor ging er toen ook eens een keer een hardnekkig gerucht rond dat hij was overleden. Dat is ergens in, uh, in uh, 2000, rond 2003 of zo, werd dat, uh, werd dat gemeld. En uh, toen ging Radio Rijnmond dat even controleren. En toen kwam er een verslaggever bij hem aan de deur. En uh, nou, uh, hij deed zelf open. Hij zegt, uh, laat me met rust, ik ben niet dood. En nou weer opgetiefd. Dat zei hij op een gegeven moment. <laughs> ja, ja, ja. Uh, is goed. Het gaat toch niet van mijn tijd af? Uh, nee? nee, nee, nee, nee, nee. Want anders oh, nee, doen we het nee. gewoon in twee blokken, hoor. Uh, uh, oh, geen enkel okay. probleem. Nee, nee, nee, nee. Maar goed, uh, jij hebt uh, nieuws. Uh, uh, het bankwezen. Daar beginnen we dan maar mee. Want, uh, ja, we beginnen we mee. Dat is eigenlijk die Pieter Lakenman. Ik ken je waarschijnlijk wel, hè? Ja. Dat heb je al eens van gehoord, toch? Failliet op krediet en uh, Lubbers ja. was een, uh, weet ik Bezig om ondersteen boven te krijgen. Ja. Het betreft de oude ING-topman uh, uh, Ralph Hamers. Mm -hmm. Want die, uh, die, uh, ja, die wordt nu toch persoonlijk vervolgd vanwege grote BIT was -schandalen. Mm -hmm. Waar schandalen. ING in 2018 een grote schikking vertroffen. Mm -hmm. En het heeft de stresshof inderdaad besloten. En, en, en Lakenman vindt dat een hele goede, goede zaak. Ja. Omdat je namelijk ook het signaal geeft, ook aan de bevolking. Eh, en eh, zelfs de Europese financiële wereld laat je zien dat ja, bestuurders kunnen verantwoordelijk zijn ja. voor bepaalde situaties hè? Ja. en eh, ja, dit is natuurlijk een kwalijke zaak geweest, want eh, het had ook, had ook weer met, alles met bezuinigingen te maken ik hmm. eh, bedoel ja, de, sinds, sinds Hamers in 2014 CEO werd, hè, de, werd een enorme en schadelijk gebleken bezuinigingen ja. die anti-bitwasafdeling doorgevoerd nou, hij negeerde die waarschuwing, ja. onder andere zijn Chief Risk Officer. Ja. En, uh, waardoor het pad voor de toestroom van lucratieve, doch criminele klanten werd geëffend. Ja, dat is natuurlijk wel een fout die je maakt. En daar kan je voor aansprakelijk worden gesteld, blijkt het nu ook. Want in het begin, uh, kijk, je geeft een enorme boete betaald. Dat is voor 700 miljoen, geloof ik. Op hier. Mm -hmm. Maar ja, dat was toch, uh, toch niet genoeg volgens, uh, volgens Lakenman. Nee het uh, gaat spelen weer. Ja, en, en, en dat hij het niet zomaar af kan kopen, dat uh, bewijst dan uh, met het mogelijke vervolg, strafrechtelijk dan, uh, in, dit, in dit geval de, van hemzelf. In de... Ja, en hij heeft het zelf natuurlijk niet afgekocht, een ING heeft het afgekocht. Ja, dat bedoel ik, maar goed. Er is, is ook geprobeerd een ING uh, voor het gerecht te dagen, maar dat is niet goed. Hmm. Um, tweede uh, punt, ja. uh, dat, ja, dat is toch ook eigenlijk uh, waarom laten uh, mensen uh, gewoon bewust ergens in hun verpleeghuis een verpleeghuis uh, een virus rondgaan? Ja, nou, dat is, nee, dat, zoals je het nu zegt klinkt het als, uh, als heel kwalijk, ja. maar ik denk dat dit gewoon heel erg goed is. Oh, want het ja. verpleeghuis die laat corona bewust de vrije loop. Ja. Waarom? Omdat ze kiezen voor levensvreugde. Ja. Het gaat over het nieuwe verpleeghuis, de Riethorst, in het hartje Geert ja. Nou ja, Daar grijpt het coronavirus boorlijk om zich heen, ja. want 40 van de 65 bewoners zijn besmet. Uh -huh. En 15 medewerkers zijn ook ziek. Uh -huh. Dat is heel vervelend, maar ook niet verrassend als ja. de Riethorst. Het is een weloverwogen keuze. Nou, ja. Waarom? Omdat, en dat is ook. Uh, mijn, ik weet niet of jij Marianne Zwaagman kent. Ja, dat is die columniste. Uh, ja, dat, dat, is, die is de, uh, dat is mijn favoriete columnist. Bij de Telegraaf, een... geloof ik, toch? Of niet? Ja, ja, van de Telegraaf. Ze, ze heeft ook een column voor de Telegraaf, maar ze doet het ook bij PNR Radio. Mm -hmm. uh, heeft ze een uh, gesproken column, en die column die komt ook. Euh, op de site van BNR te staan. Ja, ze is druk, druk met schrijven en ze doet het geweldig. Altijd, altijd, alles wat zij, dat heb ik zelf nooit gehad met iemand, alles wat zij schrijft, hmm. vind ik te gek. En dan denk ik bij mezelf, al had ik dat maar geschreven. Ja. Hè, maar ja, ik kan natuurlijk wel andere dingen, ik kan niet eens twee, opnoemen wat, maar ik kan wel wat schrijven. dingen hmm. die Marianne niet kan. Maar wat zij doet is echt fantastisch, want ze had het al eerder aangekondigd, hè, want hm. in, in een column, dat was volgens mij in augustus was dat. Mm -hmm. Die column heette Dood gewoon, hè. Mm -hmm. En uh, uh, ja, toen, toen schrijft ze ook dat Kees de Kort, die schreeuwt ons al weken toe dat het krankzinnig is. Dat wij door de coronacrisis de welvaart van onze kinderen naar de kloten helpen. Uit onvermogen om te accepteren dat oude mensen een keer dood moeten. Mm. Ja, en dat is gewoon zo ja, hoe, hoe naar het ook klinkt. Maar het leven is eindig hè. ja. En dat is dus precies... Kijk, uh, uh, uh, je zit in een verzorgingstehuis. Mm -hmm. Je bent misschien... Uh, uh, uh, ja, uh, je, je hebt allerlei kwaaltjes. Hè? En je hebt Alzheimer. En dan word je uh, uh, uh, in een hoek ge gezet. Uh, en, en er mag niemand er meer bij. En, en dat is toch geen leven? Dan kun je toch beter gewoon denken van... Nou, dat is mijn mening. Hè? Want dit is natuurlijk een, een vrij opje, objectieve nieuws, nieuwsblokje. Dit eigenlijk. <lacht> Subjectief. Nou. <laughs> ja, ja. Ah, dat is subjectief, hè. Wat jij zegt is subjectief. Maar goed, maar ja, jij bent er nu even was, een opiniemaker, maar dat geeft dat, niet. Dat, dat was ironie, Jaap. Ja. Nee, natuurlijk is dat zo. Kijk, ik bedoel, het, het is, ja, dat is wel waar wat, wat er op dit moment gebeurt. Ik bedoel, de bodem is nog lang niet bereikt, hè. En alle schulden en, en, en, en, en ontslagen en, en noem maar op, die stapelen zich allemaal op, hè. Uh -huh. He, nu ook straks, want we gaan, ik maak nu even een bruggetje naar... Uh, gaan, we het, gaan we nog een plaatje draaien? Of, nee hoor. Of, of, we, we, we, we, we, hebben, we hebben nog even, dus je, je mag nog even. Ja, dan, dan kan ik meteen naar nummer drie van deze van ja. het lijstje. Mm -hmm. En nummer drie, dat heeft natuurlijk alles te maken met die persconferentie van gisteravond. Want ja. wij, en nu ga ik uh, behoorlijk subjectief zijn, maar daar klopt er helemaal niets van. Ja. He, dat, in de eerste plaats, en dat schreef Ferry Maans vandaag toevallig op Facebook, dat vond ik wel heel uh, ja. kras van Ferry... Die schreef uh, van, uh, luister, hè, begon zijn verhaal uh, Rutte met 10.000 mensen niet aan tafel zaten met kerst. Maar het jaar hiervoor, met, met, met mensen die aan Grieven overleden, mm -hmm. dat was een, een, een, een getal van 9449. Of, uh, uh, uh, ja, precies. Mm -hmm. Dus dat, is, dat zit, het zit er niet ver onder, hè. Nee. Dus kijk, weet je je kan het, je kan het zo brengen als je, als, als je dat wil brengen. Daarnaast, en jij weet dat ik, dat ik wat eindredactie voor Maurice doe, mm -hmm. heb ik vanmorgen een stuk geredigeerd van hem, mm -hmm. waarin hij ook duidelijk schrijft dat, dat zeg maar de RIVM uh, uh, met Aura uh, Thieme, ja. die, die dan de, de cijfers doorgeeft, die, zegt, die, doet, die, die, die goochelt. Dat is een goochelaar. Want ja. wat ze zegt klopt gewoon niet. Want die, die R-factor die omhoog gaat en al die andere besmettingscijfers die omhoog gaan, er wordt geen rekening gehouden met dat er steeds meer mensen worden getest. Mm -hmm. Want als je dat wel in rekening zou brengen, in die berekeningen... dan zou die R-factor vele malen lager liggen. Nou, vele malen, het mm -hmm. gaat om uh, percentages, kleine procentjes. Maar die zou dan echt onder de 1 liggen, in ja. plaats van de boven. En ja. Ja, dat scheelt nogal een slok op een borrel. Ja. Kijk, en dat... Ja, dan denk ik bij mezelf, overigens, en dat... Ik weet niet of jij dat weet, en dat mag ik... Misschien niet zeggen, maar ik doe het toch stiekem. Uh -huh. Die drie mensen aan tafel. met kerst. Ja. Hè, dat is een advies, hè? En ja. Geen verplichting. Nee. Want er wordt nu gebracht alsof dat, uh, dat moet. maar ja. je moet helemaal niks. Nee. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, ik luister. Dus. Uh... dus het is, het is, het is, het is er wordt niet op gehandhaafd. Nee, dat, uh, dat... maar. maar uh, als het een illegaal feestje is. Uh, dan, of een illegaal uh, diner. dan komen ze ook uh, binnenzetten. Dan is het. Uh, ja, ik uh, weet het niet, maar. Uh, wat, is illegaal, uh, uh, wat is dan, illegaal, wat is dan een illegaal? Nou ja, ik heb begrepen dat, uh, dat uh, van, uh, vanmorgen werd er ook uh, weer wat over gezegd. Over jongeren die dan op een gegeven moment uh, toch iets moeten doen. En iets uh, tegen ja, te, ja, verveling, of wat dan ook. Maar die, die gaan dan ergens een, een feestje ergens uh, geven. En dan komt de politie gewoon uh, even langs ja. en zeggen van uh, dat hey, uh, kan anders. niet. Hm? Maar ja, dat is iets anders. Ja. Dat is gewoon een illegaal feestje geven. Ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat. Uh, uh, uh, geen drie mensen op jouw uh, kerstbrunch uh, of uh, kerstdiner komen, mm -hmm. maar zes mensen. Ja. Ja? Nou, dan kan je dat gewoon doen. Dan heb je het advies in de wind geslagen. Ja. ja Want het is een advies. Dus, ja, maar je, je leest dat nergens. Nee, nee. Nee. Het staat, in de, het staat niet in de Telegraaf. Ja. Het werd gisteren ook niet zo gebracht door ja. Rutte. Ja. Dus heel veel mensen denken dat dit moet. Ja. Je moet niks. In dat geval. Nee. Eh, Geen eh, moment. Eh, ja, je, je moet niks. Nee, ik heb het wel eens... Uh, die die uitspraak ken ik vaker. Wat, wat, wat, wat, je, je, hoeft helemaal je moet niks. Dus uh, je mag. Dus, dus, ja. dus, dus, dus, dus dit ook. Ja, precies. Ja. Dus zo zit het in elkaar, vriend. Ja, nou, uh, duidelijk verhaal. Ik, uh, ik, uh, ga jij wat doen met Kerst? Of uh, ga lekker oh. met je lekker met je meisje uh, uh, wat, uh, wat doen? Of wat dan ook? Weet ik veel. Ik heb, We hebben, hebben hier uh, in, voor het eerst dat ik, dat ik een, een kerstdiner uh, kan, la, kan laten klaarmaken door mijn vriendin. Oh, dus die komt uh, gewoon voor jou koken uh, in dat, uh, dat opzicht? Nee, voor mijn zus en mijn zwager en mijn, ja. mijn, uh, mijn neef. dat zijn er drie. En ik heb, ik heb naar mijn vriendin, die is hier, ja. en uh, mijn dochter uh, Lela, dat is... Uh, dat is uh, dus de CEO de met zes mensen dan uh, in dat, uh, dat opzicht, toch niet? Nee, je mag, tot drie... ja, je mag tot drie mensen van buiten. Mag je tot... Ja, dat bedoel ik. Dus, dus ja. met jou meegerekend uh, en, en, en de huisgenoten, hè, wat, wat, wat, dat, wat dat gaat op dat moment, komen er dus nog drie bij. Dus een, uh, dat mag. Dus, ja. Ja. ja, precies. Hey, mag ik nog één klein dingetje zeggen? Tuurlijk. Oké. Okay. Even over muziek, want jij doet muziek, hè? Ja. Waar ik vorige week echt stijl... Het was te laat voor het nieuws... Maar waar ik stel vannacht erover sloeg... En ik kan er nog eens Ik heb er nog steeds nachtmerries van. Mm -hmm. Is dat een van mijn allergrootste muzikale helden? Ja. Tot Rundgren? Ja! Vo Floppy zingt. Van, ja, uh, ja, de, ja, ja ik, uh, ik heb het verhaal gelezen. Joe had erop gereageerd. Nou, uh, uh, hij zegt hij had me op zijn minst even kunnen bellen. Want uh, dat. dat, maar, dat, dat ja. is toch, dit is toch. Ik, als je nou vijf jaar geleden of een paar jaar geleden had gezegd: ja. tegen jou, als iemand tegen jou had gezegd: van in 2020 is er een mondkapjesplicht? Ja. Is er een Amerikaanse president die niet wil opstappen? En tot Röntgen, tot röntgen die flappie zingt. Van Joep van het Hek. ja, nou, ja daar, had toch, daar had je toch bij jezelf gedacht, jongen. Spoelen ze lekker <laughs> Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, ja, ja. We leven in krankzinnige tijden wat dat gaat. fuck! Ja. <laughs> ja, dat geloof ik ook wel. Dus, um, uh, ik vond het uh, weer even tof je uh, hier uh, bij ons uh, in de uitzending te hebben gehad. Graag gedaan, Jaap. ja. Ja, uh, ik, uh, ik ga nog iets uh, draaien van uh, een ex uh, van jou. Oh. Ja. Waarvan jij zelf ook nog de architect van geweest bent. Oh, Sintervol. Iets van Sintervol. Ja, helemaal goed. Oh, goed. En, een lang, en, en een lange uitvoering van de Dictator. Is dat... Uh... Oh, ja, dat is helemaal top, man. Oké, okay, dan spreek ik je Dankjewel. volgende week weer. Dankjewel, je ga, ga ik weer zitten rienen. De... <laughs> de spreek je volgende week, man. Doei. Gebakt, namelijk Je Vergeet. En zij hebben op een gegeven moment ook nog een EP uitgebracht. die op de plank is blijven liggen. en die hebben ze geloof ik vorig jaar of twee jaar terug uitgebracht. Uh, en dat heette uh, uh, Je Vergeet. en het, uh, de EP heet Rechtdoor. Uh, Rob zit er nog steeds. Dus, uh, was het, uh, ik kijk mee. Ja, ik kijk mee. Ik ja, moet ja, ja, ja, ja, ja, wat leren van je. Ja? Ja ja. ja, ja, ja. Goed, uh, maar je bent ja. nu wel denk ik over een, een beetje een doodpunt heen. Uh, ja, ja, ja. Uh, ja, Nee, ik weet niet hoe de tafel volgens mij hoe die werkt. Ja. Dus, uh, uh, we, een, uh, we hebben een wiki. Dus, maar ja, dan moet je natuurlijk eerst uh, een account hebben. En dan kan ja. je bij de wiki komen. Uh, ja. Want we uh, oh, hebben hier zo'n uh, techneut rondlopen. Als je de wiki leest hè, van de tafel, dan weet je Weken bijna alles. Dus. Okay. Nou, moet nou, je nou, even een uurtje ja. voor, voor zitten. Ja, dus, Ja, um, ja, ja uh, dat, nou, uh, We moeten... <laughs> <laughs> um, even ja. over, over de, nog even wat, het verhaal van jou. Hè? Ja. Want uh, we, uh, je zei op een gegeven moment... Uh, we hadden het uh, nog even over het nu in de horeca. Ja. Uh, ja, uh, ben je dan ook blij dat je daar nu niet meer mee te maken hebt? Of, uh, ja, nee, ik zeg dan... Dus dat geluk... Klinkt een beetje egoïstisch wat ik dan nu, nu, nee, nu ik zeg. Nee, ik zeg gewoon gelukkig met de domme, ja. zeg maar. Dus ik ben ja. inderdaad blij dat ik eruit ben. Vooral omdat eigenlijk alle zaken die ik had... die waren qua oppervlakte klein. Hm. Weliswaar heel druk, maar wel heel klein. Hm. Dus ja, nu... Met de huidige 30 man binnen. Of eh, sterker nog, en eh, dan op anderhalve meter. Dat zou in mijn geval betekenen dat ik 15 mensen uh, binnen uh, had mogen hebben. Nou, dat is uh, nee. niet rendabel. Nee, dat is absoluut niet rendabel. Nee. nee niet um, dan even nog uh, terug naar waarvoor jij hier uiteindelijk zit. Uh, zat dat eigenlijk altijd wel een beetje in je, dat, uh, dat radio uh, maken, of niet? Nou, ik heb altijd zelf uh, uh, gedetailleerd. Uh -huh. eigenlijk uh -huh. uh, En uh, heel breed, gewoon van, van echt feesten tot... ook Maar ik heb ook bijvoorbeeld bij Feest van Joop uh, gewerkt heel lang in, uh, uh, op het Leidseplein. Uh -huh. uh, dus muziek... Daar, dat is eigenlijk de place to be, hè? Een nou, ik weet niet of het nu ja, zo, nog ik, zo ik, is. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar... Ik weet niet of het nog bestaat. Ik sta het eigenlijk niet, denk het wel, ja, maar wat, ik weet niet wat wat, uh, wat moet er bestaan nog? het Feest van Joop, bedoel ik, het café. Oh, wat bedoel je nu? Ja, het, ja, het ja, ja, ja, dat is het feestcafé. Ja, maar was feestcafé. Ik weet ja. eigenlijk niet of zij nog bestaan. Ja, maar nou goed, maar uh, er, er zitten nog heel veel etablissementen op het, uh, op op het Leidse. De... Zeker. Ja. Zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Ja. Maar, um, dus ik heb altijd een heel breed, weet je, ik was altijd een het ik, loop, ik liep bij spreken elke dag een platenzaak in om een cd te kopen of een lp hm? te kopen. En verzamelen, verzamelen, verzamelen. Um, en nadat ik hier bij Zandvoort ben uh, begonnen, ben ik daarna doorgestroomd naar Jazz Radio. Dat is eigenlijk de voorloper van Sublime FM, de huidige ja, Sublime ja. FM. En daar heb ik jarenlang programma's gemaakt, uh, uh, jazzprogramma's, maar dan eigenlijk in de breedte van het North sea Jazz, zeg maar, zo moet je zien, want je bent mm. heel breed opgetuigd. Mm -hmm. jazz, je hebt natuurlijk pure jazz, maar je hebt ook soul, funk, et cetera. Nou, ja. Zoals het no North sea Jazz geprogrammeerd is, zo maakte ik radioprogramma's. Mm -hmm. um, uh, daarnaast hebben we daar heel veel live uitzendingen gedaan, ook onder andere vanaf het Sea Maar toen het tijd ook nog van het Drum festival mm. op het Westergastterrein. Uh, West mm -hmm. um, en dat is op een gegeven moment ook door een overname is dat ook, uh, verzand. En ben ik daar weggegaan en daarna heb ik eigenlijk nooit meer radio gemaakt. Ik ben wel altijd platen, muziek blijven luisteren en blijven verzamelen. Mm -hmm. um, ja, En nu ja, ook mede omdat ik natuurlijk geen hoorje meer doe, dan dacht ik van nou. Ik ga weer terug naar mijn oude, naar mijn oude liefde, naar mijn oh. oude hobby. Ja. En toen dacht ik ook meteen: eigenlijk aan CFM. Dus ja, ja, dat is de reden waarom ik hier ben. Ja. Ja, uh, maar Santwoord blijft natuurlijk ook iets magisch, denk ik, uh, ook voor jou. Uh. Ja, nou, ik moet je wel, ik zeg toen ik net, want ik woon natuurlijk zelf nog steeds in Amsterdam, dus ja. dat, is, dat is toch een ritje. Uh, ja. ja, net met alle mist, et cetera, dan is het minder leuk binnenkomen. Ben ik met je eens, maar het heeft, het heeft wel iets. Zeker, ik. zeker ja. maar ja, nou, laat eerlijk zijn: ik kom liever in de lente of in de zomer. Uh, ja. Kom ik, ja. uh, kom ik door binnen gereden. Ja. Ja, maar ik heb heel veel mensen wonen in Zalford die ik ken... Uh, nou, we hadden het net over Woodstock. Vrienden van mij die draaien weer op Woodstock. Ja. Uh, mijn oude kompions uh... ook, zijn ook weer de eigenaren van Tijn aangesloten. Dus ik ben hier veel, zeg maar. Ik ben veel ja. op het strand in de zomer. Huh? Uh, ik loop veel uh, in de buurt met vrienden rond. Uh, ja, dus ja. Ik, ik ken het door. Dus het dus, dus, dus, uh, dus, uh, begint ook een beetje als een soort thuiskomen gevoel. Uh... <streets> nou ja, daar zou ik er net wel over na te denken. Ja, want ja, dat klopt. Daar gardens... zit ik ook wel aan te denken. Mijn tweede... Mijn tweede huis gevonden, inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Klok, ja. Ja. Ja. Uh, ja, nou ja, binnenkort uh, mag je dan hier starten. Ja, dat is uh, wat te te Ja, precies. Uh, Weet we ook nog niet. Ja, ik, ja. Uh, ik, ik, ik, ik heb gehoord, maar dat vind ik niet... Uh, want anders gooi ik weer een gerucht in de wereld. Hey. Op vrijdagmorgen. Dat is, uh, daar, ja, daar, dat is een plan. Daar is een plan. Daar is ruimte, laat ik het Oké, okay, okay, dus ja. dat, uh, dat zou kunnen. Ja. Nou! Ik ja. vond het ja, even dankjewel. boeiend uh, ja. om je even bij ons uh, mee ja, uh, ja, te dan hebben we ook weer, nog uh, even uh, iets ja. over jezelf uh, kunnen horen. Want, ja. uh, want dat uh, is natuurlijk ook even belangrijk. Ik kijk even naar de tijd, want we moeten afronden. Dus. Ja, ik hoor um, ik hoorde dat je heel leuke muziekjes had van 5 seconden. Of, uh, ja, nou, dat, ga, dat, gaan we, dat hoeft nu niet. Want uh, daar ja, komen we ja, nu goed uit. Dus dan heb ik het niet ja. nodig uh, om, ja. die, uh, om die uh, te gebruiken. Heel goed. Uh, deze dame is uh, ja, min of meer. Uh, eigenlijk een beetje uh, zo van, van, uh, van iets wat ik, uh, waar ik een zwak voor heb. Dat heeft alles uh, te maken met uh, de muziek uh, die ze maakt. En ook met het kwetsbaar opstellen van haarzelf. Ik heb het over Lasset En we sluiten deze woensdagochtend af. Morgen ben ik er weer, tussen 8 en 10 met Alternative FM. Dit is Woven. Dag! Don't want to give us up There is just too much still going on I linger in your heart I'm tethered to your thoughts We're so woven in We're so woven into it We're so woven into it We're so woven into Each other So woven into it, so woven into it, so woven into each other.